6 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Nieuwegein zitten zo'n 17.000 huishoudens zonder stroom. De storing begon volgens netbeheerder Stedin rond kwart over negen gisteravond, waarschijnlijk door blikseminslag. Het is niet duidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Gisteravond trokken zware buien van zuid naar noord over het land. Afgezien van de stroomstoring in Nieuwegein zijn er geen grote problemen gemeld.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 Daarmee kwamen de basketballers van Miami op een onoverbrugbare voorsprong van 4-1 in de finale serie. De laatste keer dat Miami de titel veroverde was in 2006. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui en vrij veel wind. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 22 juni. De rust is weer gekeerd buiten. De schade valt mee, behalve dan misschien in Nieuwegein. Dat kunnen we niet zeggen over de financiële markten. De eurocrisis houdt aan, de zorgen nemen toe. Want wat als ook Spanje, de Spaanse overheid, aanklopt bij het Europese noodfonds. Europese regeringsleiders en minister van Financiën... vergaderen zich suf voorbereiding van weer een bepalende eurotop. Volgende week vanochtend hoort u het laatste nieuws. En het werd eng en onverantwoord gevonden. De publicatie van een artikel door de Rotterdamse Ron Fouché over vogelgriep. Nou, het is toch gebeurd. U hoort Fouché straks en ik spreek later nog een expert... op het gebied van bioveiligheid. Het is kandidatentijd. De politieke partijen maken hun lijsten bekend of ze lekken uit. We hebben het laatste nieuws over D66, PvdA en GroenLinks voor u vanochtend. Verder, Wessel de Jong jaagt in het Alaska op een walvis met zijn microfoon. Verslaggever getrotseerde de regen op de parade in Rotterdam. Na half negen het EK-journaal. En we zijn bij de gansenslag vanochtend. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot tien uur. Kunt u ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. En via radio1.nl. Een aanval vannacht op een vakantieverblijf in Afghanistan. Taliban-strijders vielen een hotel net buiten Kabul aan en schoten met AK-47 geweren op het gebouw. Volgens het Britse persbureau Reuters is een aantal mensen gedood. Ook worden hotelgasten gegijzeld, vertelt deze verslaggever in Afghanistan. The police tell us that more than 18 hostages have been uh, have been discovered and, and gotten out of the property. We do also know that there are still people uh, inside the hotel, still civilians, Afghan civilians, inside the hotel in danger. We've been hearing gunfire here for the past hour. Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en buitenlanders vakantie vieren. Toen de zwaar bewapende Taliban-strijders het hotel binnengingen... ontstond een vuurgevecht met agenten. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van 15 internationale banken verlaagd. Het zijn onder meer de Bank of America, Citigroup, Royal Bank of Scotland... Deutsche Bank en ook BNP Paribas. Um, ze zijn afgewaardeerd omdat ze volgens Moody's steeds meer risico lopen op de kapitaalmarkt. Afwaardering zat eraan te komen, zegt deze Amerikaanse analist. Nou, it really wasn't a big surprise for for a lot of reasons. Uh, a, because they actually named the, the fact that they were going to downgrade some more banks, Moody's. But then also looking at the market right now and the um the European, the eurozone exposure that a lot of these banks have, and then also what's been going on with the American economy. It's been getting slowly better, but it really hasn't been reaching the marks that was expected. Sommige banken hebben ook nog een negatief vooruitzicht gekregen. Dat betekent dat ze binnenkort mogelijk opnieuw worden afgewaardeerd. Het hevige weer van gisteravond heeft voor zover bekend geen grote schade aangericht. De hulpdiensten die paraat stonden, hoefden niet in actie te komen. Voor de bezoekers van de try-out van de parade in Rotterdam... was het slechte weer alleen maar heel vervelend, merkte verslaggeefster Karin Alberts. De regen barst los en in de verte ook bliksemschichten...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 Uiteindelijk vielen alleen tussen Delft en Schiedam treinen uit door blikseminslag. In Nieuwegein zitten zo'n 17.000 huishoudens al de hele nacht zonder stroom. Ook vanwege de inslag van het bliksem, zegt netbeheerder Stedin. Het elektriciteitsnet in Nieuwegijn heeft een enorme opdongen gehad van de blikseminslagen al daar. En daardoor is het net op gedeeltes uitgevallen. Het is nog onduidelijk hoe lang de stroomstoring duurt. De eerste namen van de kandidatenlijst van GroenLinks zijn uitgelekt. Jolande Sap voert de lijst aan, dat was al wel bekend. Oud-Kamerlid Bram van Ooyck staat op de tweede plaats. Hij was kamerlid voor de partij in 1993 en 1994. Dat Van Oik zo hoog op de lijst staat is verrassend... zegt politiek verslaggever Joost Vullings. Nou, Het is wel opvallend dat hij gelijk op nummer 2 binnenkomt. Uh, uh, Marco Peters neemt afscheid. Dat is nu de specialist van de fractie. Dus ze hebben een nieuwe nodig. Nou, daar zit zijn expertise met veel van ontwikkelingssamenwerking. Maar gelijk op 2, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel verrassend. De huidige Kamerleden Lisbeth van Tongeren, Jesse Klaver... Linda Voortman en Tofik Dibi staan ook op de kandidatenlijst. De complete lijst van GroenLinks wordt later vandaag bekendgemaakt. Er gingen maanden van discussie aan vooraf, maar nu is het zover. Het omstreden Nederlandse onderzoek naar het vogelgriepvirus... is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science. De Amerikaanse organisatie voor bestrijding van bioterrorisme... wilde de publicatie tegenhouden, vertelt een van de onderzoekers. In eerste instantie dachten de Amerikanen dat ons virus een biowapen zou kunnen zijn of worden gemaakt. En wij hebben in overleg, door, door op congressen duidelijk uit te leggen wat er aan de hand is... hebben we duidelijk gemaakt aan de Amerikanen dat het pertinent niet zo is. En door die goede onderbouwing mocht het onderzoek toch gepubliceerd worden in Science. De Rotterdamse viroloog Ron Fouché vertelt waarom dat belangrijk is. Door te publiceren en het delen van informatie kunnen we samen met andere wetenschappers in de wereld echt begrijpen hoe dit soort virussen werken... en dus op iets langere termijn ook echt iets aan doen aan de dreiging die uitgaat van dierenvirussen. De wetenschappers hopen dat de publicatie bijdraagt... aan het voorkomen van een pandemie. De man die gisteren in Limburg molotov-cocktails naar agenten gooide... is opgepakt. Hij werd gisteravond laat in de buurt van zijn huis in Halen aangehouden. Na een urenlange zoektocht door de politie. Sinds dat duidelijk was dat de man niet meer in de woning verbleef... meteen een zoektocht opgezet waarbij diverse politiepatrouilles, politiehonden, politiehelikopter zijn ingezet. Ook de helft van het publiek is ingezet, net als burgernet. En het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat rond kwart over elf... in de nabijheid van zijn woning de betrokken persoon is gearresteerd. De man van 59 was woest toen medewerkers van de gemeente... een illegaal geplaatst hek wilden weghalen. Hij probeerde met molotov-cocktails het hek vervolgens in brand te steken. En overgroot ook nog een agent met benzine. Daarna klom hij op het dak van zijn huis en stond daar klaar met een kruisboog om de politie te lijf te gaan. Tijd nog wegwezen. Toen de politie het huis van de man binnenviel, bleek dat hij was gevlucht. Gisteravond kon hij dus worden opgepakt. Nou, het ging niet van harte natuurlijk. Uh, er is ook nog een uh, waarschuwingschot gelost bij de arrestatie. Maar kort daarna moest de agenten hem te overmeesteren... en dan is hij ingesloten. De Verenigde Staten trekken meer geld uit voor noodhulp aan Jemen. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse overheid... wordt een groot deel van het huidige budget goed besteed... en is er nog ruimte voor 52 miljoen dollar extra. We geloven ook dat veel dingen werken... en dat er een veel brighter future ahead. And that is. En dat is waarom de Verenigde is blij om te een additional 52 million dollars... of investment and support... on behalf of the Yemeni people. Groot deel van het geld is bedoeld... voor humanitaire hulp. Daarbij moet gedacht worden... aan het verstrekken van water, voedsel... en het aanleggen van sanitaire voorzien voorzieningen. Nearly 20 million dollars... of this new commitment... that we're announcing today... will go specifically to expand... humanitarian relief operations... reaching more than 72.000... people in the north and reaching affected communities in the south with better access to food, water, sanitation and health. In totaal geeft de Verenigde Staten nu meer dan 170 miljoen dollar uit aan noodhulp voor Jemen. In New York is woedend gereageerd op beelden van een vrouw die in een bus gepest wordt door leerlingen. Op de video is te zien hoe de vrouw die toezichthouder is op de bus wordt uitgescholden en beledigd. Ze wordt een paar keer een dikke trol genoemd. Maar daar blijft het niet bij. Op een gegeven moment zeggen de leerlingen dat haar kinderen vast zelfmoord plegen omdat ze niet bij haar willen zijn. En dat is extra gruw omdat de zoon van de vrouw zichzelf inderdaad van het leven heeft beroofd. Something about me being so fickle, your kids probably should commit suicide. I don't think they knew that my son had. De vrouw was heel erg kwaad, maar kon eigenlijk niets beginnen tegen de jeugd. I wanted to punch him is what I wanted to do. So that's why I stayed laid back and just tried to ignore it, because I really wanted hurt them. <laughs> You know, you can't do that. Een actiecomité heeft inmiddels een fonds opgezet om deze vrouwen op te vrolijken. De actievoerders willen 5000 dollar inzamelen zodat de vrouw op vakantie kan. Maar door de grote publiciteit is het een beetje uit de hand gelopen. De teller staat nu al op meer dan 400.000 dollar. Dan nog het beursnieuws. Wall sloot gisteren met voorste verliezen. Uit nieuwe macro-economische cijfers bleek dat de afkoeling van de Chinese economie. en de schuldencrisis in Europa in toenemende mate de Amerikaanse economie raken. Gaatmeters leden de zwaarste verliezen op dagbasis sinds 1 juni. Dow Jones sloot 2% lager. Het Nasdaq verloor 2,4%. De Japanse Nikkei-index staat ook op een verlies van ongeveer een half procent. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen. 12 minuten over 6, het Antwerpse trio Triggerfinger opent op 7 juli voor 40.000 fans de bokswedstrijd tussen wereldkampioen zwaargewichten Vladimir Klitskoog en Tony Thompson in het Zwitserse Bern. Het optreden en de bokswedstrijd worden uitgezonden op de Duitse zender RTL 2. Triggerfinger ontmoette de Klitschko deze week in Oostenrijk waar de bokser op trainingskamp is. van Triggerfinger. De zomer van 2015 moet de zomer van de Wadden worden. Een grootschalig festival over de veelzijdigheid van de Waddencultuur. Inclusief de Duitse en Deense eilanden en kusten. Dat is een initiatief van de Groninger Jan Abramsen. die veel over de Wadden heeft gepubliceerd. Hij is het project aan het uitwerken met Kees van Twist... voormalig directeur van het Groninger Museum... en oud-voorzitter van het Oerolfestival. Jeroen Bielaert spreekt met hem. De reis begint zoals altijd met een plan. En dat plan is nog niet helemaal klaar, maar het idee is duidelijk. Eerbetoon aan de culturele en natuurlijke rijkdom van het wad in totaal, Jan Abrahams. Inderdaad, en daar bedoelen we dus mee het, het, het, het Waddengebied... van Nederland, Duitsland en Denemarken. Lang is het, het Waddengebied alleen als natuurgebied beschouwd. Maar ook de cultuur zit daar dus bij, in al zijn vormen. En tenslotte, eh, wat onder het waddengebied bestaat, dat zijn de eilanden. Dat is de Waddenzee en dat is het kustgebied, zeg maar terpen- en Wierdegebied. Kees van Twist is een Nederlands initiatief waar het ook gaat om het afnemen van de kopkleppen aangaande de wadden. Dat ze verder gaan dan Schiermann oog. We willen het verbreden. We willen de Nederlanders bewust maken dat dat gebied... een heel uniek gebied, niet alleen zich beperkt tot de Nederlandse wadden... ook de Duitse wadden, ook de Deense wadden vallen daaronder. En wat we willen is die verbinding leggen... wat daar allemaal gebeurt, wat daar allemaal ondernomen wordt. De schilderkunst die daar ontstaan is. De theaters die daar ontstaan zijn. De literatuur die erover geschreven is. Alles dat met elkaar is een geheel. En we willen de bewustwording en uh, de bekendmaking. En als een soort reis willen we de mensen het zichtbaar maken. Hoe mooi dat gebied is. Hoe inspirerend dat gebied is. En dan ook echt letterlijk dat je van Den Helder tot Esbjerg de reis kunt meemaken via radio, televisie, de kranten, de, de tijdschriften... en zo een beeld gaat krijgen van wat dat waddengebied... voor uh, Noordwest-Europa eigenlijk inhoudt. Ten eerste zien jullie dus een reeks verhalen over het wat voor je. Niet dat iedereen met de massa's die bijvoorbeeld naar Oerol reizen... Uh, laat island hoppen. Van eiland tot eiland wat varen. Uh, wij zijn geen reisbureau. Dat kunnen we niet eens organiseren. Maar als we het bevorderen waardoor mensen wel meer... naar die waddeneilanden komen... ook naar dat noordelijk kustgebied gaan... en eens een keer gaan kijken de schoonheid van Noord-Friesland... Noord-Groningen, uh, Sleeswijk-Holstein, Denemarken... Absoluut, Zoals je ook wel eens het Pieterspad wandelt van uh, Pieterburen tot uh, Sint-Pietersberg. Zo zou je ook dat hele Waddengebied kunnen bezoeken. En je kunt het ook zichtbaar maken. Nogmaals door middel van televisieuitzendingen, radiouitzendingen. Maar op die manier, maar een echte fysieke reis. Dat mensen, uh, ja die kunnen van, heiland, van eiland naar eiland hoppen. Dat kan inderdaad, maar uh, we willen vooral die bewustwording daarvan versterken. Zijn jullie ook toch bezorgd over het behoud van al die mooie cultuur en natuur? Uiteraard. Er komen natuurlijk ook cruciale punten aan de orde. Hè? Ik bedoel, neem bijvoorbeeld de Eemcentrale, uh, die dus uh, toch, toch, een, toch een, uh, een bedreiging is en dergelijke hè? met zijn de CO2-uitstoot. Waar, waar wel of niet over... Ook daar zullen we het over hebben. Want ook de wetenschappelijke kanten... die worden dus benaderd. Dus de, de Waddenacademie doet mee. De Universiteit van Groningen doet mee. We benaderen nog de Universiteit van Kiel en Oldenburg. Dus dat, die gaan dus ook mee doen. Het mag geen tandeloos festival worden. Dat is het ook niet. Goede kunst en cultuur gaat altijd over wat er in de samenleving gebeurt en wat ook in dit gebied gebeurt. Dus uh, een tandeloos festival zal het zeker niet worden. En de betrokkenheid van al die mensen die er wonen, werken en recreëren zal een onderdeel van dat festival worden. Heb je al een platform voor die verhalen? Heb je het over publieke omroep? Heb je het over publieke omroep? Onder andere de publieke omroep, uh, maar ook de kranten, uh, ook de boeken. Er, ook, er zal ook, uh, kan ik me voorstellen, een speciale krant, waddenkrant, voor dat hele gebied ontstaan. Het wordt de zomer van 2015, dat wordt de waddenzomer, waar alles aan de orde komt wat in dat gebied op dat moment hier gebeurt. En blijft het beperkt tot dat ene jaar? We beginnen 2015, dat is het jaar waarop we beginnen hiermee. En dan groeit het vanzelf uit, maar daar gaan we mee beginnen. Kees van Twist, voormalig directeur van het Groninger Museum... en oud-voorzitter van het Oerolfestival. Jeroen Wielaert sprak met hem. De verkoop van 80 Nederlandse Leopard-tanks aan Indonesië... gaat voorlopig niet door. Minister Roosendaal heeft meer tijd gevraagd om een beslissing te nemen. De meerderheid van de Kamer blijft tegen de verkoop... omdat Indonesië de mensenrechten zou schenden...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 Zeven minuten voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een ongekend harde storm, woensdagavond in Suriname. We berichten daar uh, al over gisterochtend. Vooral het oostelijk deel van het land werd getroffen. In het indianendorpje Galibi werden huizen vernield... en zonken boten door het natuurgeweld. Wonderbaarlijk genoeg vielen er geen doden of gewonden. In Paramaribo waaide een stuk van het dak van het sint ziekenhuis. en de zendmast van de staatsradiozender, de SRS, knapte als een luciferhout.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 Had u dit wel eens meegemaakt? Sweet? Voor het eerst in mijn leven, ik ben uh, 59 jaar in... Uh, ...voor het eerst heb ik meegemaakt het gatier van de wind. Dat alleen. En je zag die bomen. Je hoorde wel af en toe... ...platen die je last van gebouwen, maar... ...dat alleen. Wat dacht u toen? Nou, gaat nu naar met te onder. <lacht> <lacht> dat is alles. <lacht> En wij blijven lachen. De technisch man van het Surinaamse sint vincentius ziekenhuis meneer Kloppenburg, in de reportage van correspondent Harmen Boerman. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. De basketballers van Miami Heat zijn de nieuwe kampioen van Amerika. De ploeg met de LeBron James, Dwayne Wade en Chris Bosch... versloegen vannacht de Oklahoma City Thunder. 121-106 werd het. en Daarmee pakte het team een beslissende 4-1-voorsprong... in de Best of Seven-serie en het tweede kampioenschap uit de Clip History. Portugal is het eerste land dat zich geplaatst heeft... voor de halve finale van het EK. Tsjechië werd met enige moeite met 1-0 verslagen... Cristiano Ronaldo maakte een doelpunt 10 minuten voor tijd in die houtkamp. Het was geen verheffende wedstrijd deze kwartfinale. Gespeeld in het nationale stadion van Warschau onder leiding van Howard Webb. Met Van Roekel als een van zijn assistenten, de Nederlander, de grensrechter. Uh, het was geen beste wedstrijd Tsjechië-Portugal. Het kwam heel laat op gang, eigenlijk aan het eind van de eerste helft toen Ronaldo, want hij is toch wel de man van de wedstrijd, met een prachtige actie de paal raakte. Hij deed dat ook in de tweede helft, maar het bleef heel lang 0-0. De Tsjechen vochten voor wat ze waard waren, maar konden toch niet op tegen Christen. Cristiano Ronaldo, hij scoorde de 1-0 en dat bleek de gelukstreffer, de winnende treffer. Hij, matchwinner, hij, Ronaldo, samen met Portugal door de 1-0 overwinning op Tsjechië naar de halve finale. En in die halve finale zal Portugal uitkomen tegen de winnaar van Spanje-Frankrijk. Vanavond wordt de volgende kwartfinale gespeeld Duitsland tegen Griekenland om kwart voor negen in Kedansk. Clarence Seedorf vertrekt na tien jaar bij AC Milan. Seedorf won met Milan twee landstitels en twee keer de Champions League. Seedorf wil zijn carrière nog niet afsluiten. Hij heeft een aantal aanbiedingen maar heeft zijn keuze nog niet bepaald. Ik ben er nog niet uit. En, uh, maar ik heb wel uh, zeg maar, uh, een mooie positie dat ik, dat ik uh, wat keuzes heb. En, uh, uh, niet eigenlijk 26 was dat ik zoveel veel keuzes <laughs> moet ik zeggen. Maar, <laughs> nee, dat is, uh, het, is, het is een... een, een...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 Vanuit tennis op het gastoernooi in Rosmalen heeft Kim Kleisters de halve finales bereikt. Ze won in twee sets van de Italiaanse Schiavone. Igor Sijsling werd in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door de Spanjaard Ferrer. Het werd 6-0 en 6-1 voor de Spaanse titelfavoriet. De wielerploeg Vacansolai DCM heeft vijf Nederlanders opgenomen in de toerploeg. Kenny van Hummel, Johnny Hogeland, Liewe Westra, Wout Poels en Rob Raag. Kenny van Hummel is de opvallendste naam. Hij reed in 2009 zijn enige tour. En met name zijn geploeter in de bergen leverde hem bekendheid op. Ik vind geen sodemietraan. Die bol is hier zo hoog. Gelukkig gingen ze pissen en kon ik weer terechtkomen. De karakter. kraakte. Ja, die kop die zijn godverdomme gegaan aan die finish toe. Misschien ga ik het konto doen wel moeilijk maken. Ik kijk niet meer terug. Dat is verleden tijd. We zijn nu uh, 2012 en uh, kijk vooruit toekomst. Ja, we gaan het nog een keer proberen. Het doel van vakantolei is natuurlijk het winnen van een etappe. De Nederlandse hockeyselecties zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen. Daarvoor uh, is een aantal oefenwedstrijden gepland. De mannen speelden tegen België, wonnen met 3-0. De vrouwen troffen China en waren met maar liefst 5-0 te sterk. Radio 1 Het NOS Journaal. Het is half zeven, door het meegens, Goedemorgen. Goedemorgen. In Nieuwegein zitten zo'n 17.000 huishoudens... sinds gisteravond zonder stroom, waarschijnlijk door blikseminslag. Zeker twee transformatoren zijn helemaal verwoest. Netbeheerder Stedin verwacht dat de problemen... pas in de loop van de dag kunnen worden opgelost. In Afghanistan hebben Talibanstrijders strijders een hotel... net buiten de hoofdstad Kabul aangevallen. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen. En ook zijn hotelgasten in gijzeling genomen. Het hotel staat bij een meer, waar veel rijke Afghanen en Westerlingen komen.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 De Utrechtse gemeenteraad trekt 1,6 miljoen euro uit... om het landhuis oud weer te renoveren... zodat het museum zich daar kan vestigen. Het Armando Museum zat jarenlang in de Elleboogkerk in Amersfoort. Die brandde in 2007 af. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het zuidoosten is het op veel plaatsen helder. Over de noordwestelijke helft van het land trekken ook wolkenvelden en een paar buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. In binnenland is de wind matig. En aan de kust staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7. In de ochtend ontstaan verspreid over het land stapelwolken. Later komen ook in het zuidoosten buien voor en daarbij zo kans op onweer. De wind trekt nog iets aan en het landinwaarts staat vanmiddag matig tot vrij krachtige wind. De temperatuur stijgt naar 17 graden aan zee tot maximaal 20 graden in het zuiden. Ook vanavond valt er af en toe neerslag. Later op de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen staat er opnieuw veel wind. Wolkenvelden en korte zonnige perioden wisselen elkaar af met in de middag kans op een enkele bui. Het wordt gemiddeld 18 graden.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het blad Science publiceerde na eindeloos getouwtrek... gisteravond dan toch een artikel van de Rotterdamse viroloog Rom Fouché. Dat het allemaal zo moeizaam ging, had te maken met het onderwerp vogelgriep. Je moet de terroristen ook weer niet te gemakkelijk maken... vinden ze bij de National Science Advisory Board for Biosecurity... De NSABB is een instantie die kijkt of wetenschappelijke publicaties informatie bevatten... die in de handen van kwaadwillende types gevaar zou kunnen opleveren. Geen wonder dat het onderzoek van Ron Fouché de aandacht trok. Hij heeft namelijk een variant van het H5N1 vogelgriepvirus gemaakt... die van mens naar mens kan overspringen. Een levensgevaarlijke pandemie uit een reageerbuisje, zo leek het. Fouché wilde zijn onderzoeksresultaten publiceren in het blad Science... Dat vonden ze geen goed idee bij de NSABB. Want dan geef je bioterroristen een kant-en-klaar recept in handen... voor een cocktail waarmee ze wereldwijd dood- en verderf zouden kunnen zaaien. De hele wereld bemoeide zich ermee. Van staatssecretaris Bleker tot en met de Amerikaanse regering. Niet publiceren, wel publiceren, gevoelige passages eruit slopen. Nou, vandaag weten we het, want de nieuwe science is uit. Er is niet in het artikel gestreept. Integendeel zelfs. Ron Fouché. Ja, Het is bijna drie keer zo lang geworden. Het originele manuscript was drie kantjes. Het huidige manuscript is meer dan acht. En dus al die andere vijf pagina's. Dat is allemaal toelichting over hoe we het gedaan hebben. Waarom we het gedaan hebben. Wat de implicaties zijn van dit onderzoek. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse bevolking niet in gevaar komt. Wat had u gedaan als alleen een zwaar gecensureerde versie acceptabel was... voor de instanties in Amerika en uiteindelijk voor het blad Science? Nou ja, wij zijn altijd akkoord gegaan als dan de details maar met iedereen in het werkveld kon worden gedeeld. Dus op het moment dat dat niet mogelijk zou zijn, dan zouden wij zelf die informatie gaan delen. Dat hebben wij van het begin af aan gezegd. Dus een volledige redactie van onze details hebben wij pertinent nooit geaccepteerd. En dat zullen we ook nooit accepteren. Nou verschijnt het artikel onverkort in het blad Science. Hebben kwaadwillende figuren daarmee dan een praktische handleiding bioterrorisme in handen? Nee, het is wel zo dat alle details nu in het manuscript staan. Zelfs in meer detail dan in de eerste versie. Dus het lijkt nu meer op een manual dan de oorspronkelijke versie was. Maar aan de andere kant is het ook zo dat dit virus uh, slechter spreidt... dan uh, de Amerikanen in eerste instantie dachten... En zeker ook niet zo virulent is als ze dachten. Dus een biowapen is het niet. Heeft dat uiteindelijk de doorslag gegeven om toch akkoord te gaan met publicatie... of was het ook het gevoel dat overheden zich niet moeten inlaten met wetenschappelijk onderzoek? De belangrijkste overweging van de Amerikanen om te publiceren... was zeker dat het, uh, de risico's veel kleiner waren dan in eerste instantie werd gedacht. Wie heeft hier nou de belangrijkste les geleerd? Is dat in dit geval het Erasmus MC of is dat het blad Science of is dat die instantie in Amerika die over uw schouder heeft meegekeken? Uh, ik, ik denk dat we allemaal belangrijke lessen hebben geleerd. Het is duidelijk dat we met uh, onderzoek wat je ten goede en ten kwade kan gebruiken... dat we daar zoekende zijn hoe we daarmee om moeten gaan in de toekomst. Maar de Amerikanen hadden daarop een antwoord, de NSAWB, een commissie van wijzen. Nou, dat blijkt niet helemaal te werken, dat moet worden aangepast. De Europeanen hadden eigenlijk helemaal niet zo'n soort commissie... en die komen nu tot inzicht dat ze misschien ook... Uh, zoiets zouden moeten installeren om onderzoekers te adviseren hoe ze hier in de toekomst mee om moeten gaan. Bent u op dit moment nog met uh, griezelige dingen bezig? Nou, op dit moment ligt ons onderzoek naar H5N1 uh, nog steeds stil. We hebben destijds een moratorium afgekondigd om uh, alle overheden de tijd te geven om goed na te denken over hoe we hiermee verder gaan. Uh, maar het ligt zeker wel in de lijn uh, der bedoelingen om snel weer door te gaan. Omdat er nog een aantal hele belangrijke onderzoeksvragen liggen. Wij, wij gaan vooral verder met het virus wat we nu hebben. Wij hebben geen enkele intentie om dat virus uh, uh, gevaarlijker te maken op welke manier dan ook. Ik denk ook dat het niet mee gaat vallen om uh, een virus te maken... wat nog gevaarlijker of nog meer overdraagbaar is dan wat we nu hebben. Wat mensen handen kunnen maken is toch heel beperkt. En dus wat de natuur ons te bieden heeft, daarvoor uh, moeten we banger zijn... dan voor wat wij in het lab kunnen maken. En dat zei wetenschapper Ron Fouché. Straks na half acht heb ik een gesprek met een expert op het gebied van bioveiligheid. Het verleden achtervolgt Shell op Alaska waar het in juli naar uh, olie gaat zoeken. 24 maart 1989 is namelijk een dag die de bewoners van de havenstad Valdes in het geheugen gegrift staat. Een dronken kapitein liet toen de tanker Exxon Valdes op de rotsen lopen voorzaakte de tot dan toe grootste olieramp in de Verenigde Staten. Deze herinnering maakt vele argwanend tegenover iedere oliemaatschappij. Nou, dat geldt niet voor iedereen. De kapitein van de rondvaartboot, Lulu Bellen, is minder bezorgd. De correspondent Wessel de Jong vaart met hem mee. We varen nu door het ijs. Klinkt als een heel groot glas whisky. Ah, en daar in de verte een, uh, een soort stoomde lucht in... Dat moet een bultrug walvis zijn die zijn water uitspuit. Ik zag het toch echt. Maar, ah, daar weer een keer. Ja. Echt wel recht voor ons nu die walvis. Meter of 20, 30 voor ons. Prachtig geluid overigens van een soort vermoeide stoomtrein. Tail time, tailtime, be ready. Snap it now and now. Wow. En de staart inderdaad. Geweldig.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 olie we hebben het gewoon keihard nodig the safeguards that they put in place and and the way they take care of any say a spill that would happen is immediate and there's no really no damage to the en uh, ik denk niet dat het zo schadelijk is voor het milieu voor de ecologie als je ziet wat voor maatregelen ze allemaal nemen anyway, regular old red had red light on it a red bell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 Door naar de PvdA weinig verrassingen op de kandidatenlijst daar. Na partijleider Diederik Samson zijn Jetta Kleinsma op nummer 2... en Ronald Plasterk op nummer 3 te vinden. De hoogste nieuwe binnenkomer staat op nummer 9. Het is de oude ambassadeur voor Nederland in Syrië, Desiree Bonis. Kamerlid Tanja Jatna Nansing is nummer 4 geworden... en daarmee enorm gestegen op de lijst. Wilco Boom spreekt bij de vrouwen. Tanja Jatna Nansing, van 28 naar 4... Een megasprong. Waar hebt u dat aan te danken? Wat ik terug hoor van mensen is dat ze zeggen... Tanja is echt een mensenmens. Tanja gaat, laat het sociale gezicht zien van de Partij van de Arbeid. En uh, dat doen anderen ook, dat is waar. Maar ik doe dat ook heel erg graag. Maar hoe doet u dat dan? Nou ja, dat ze echt daarop afgaan. Niet afstandelijk zijn, niet onbenaderbaar zijn. Mensen weten gewoon van, ze kunnen altijd bij mij terecht. Ik zal uh, luisterend oor bieden, maar ook nadenken over wat kan ik wel doen voor je en wat kan ik niet doen. Maar dat doe ik ook altijd. Ik leg mensen heel goed uit van dit is wat de volk, volksvertegenwoordiger kan doen. En dit is wat een volksvertegenwoordiger niet kan doen. Maar u en, gaat echt naar de mensen toe? U leest niet alleen de rapporten? Zeker niet. Ik lees uh, ook de rapporten, maar ik ga altijd ook naar mensen toe. Uh, bijvoorbeeld met studenten. Ik ben woordvoerder hoger onderwijs. En als, als studenten bijvoorbeeld problemen hebben of gedoe en ze zeggen, wilt u komen? Dan ga ik er naartoe. Natuurlijk wil ik komen. Maar ja, nu nummer vier. Nu wordt het tijd voor de grote politiek, de grote mm -hmm. lijnen en niet meer voor de mensen. Ik denk ook dat, dat um, het echt heel belangrijk is dat we dat grotere verhaal ook durven te vertellen. Namelijk dat verhaal van die groeiende investeringen naar een Nederland dat sterker en socialer is. Maar dit klinkt alweer een beetje als het bekende verhaal. Het kan zo zijn, maar het is wel het verhaal wat we nodig hebben. Soms is bekend ook erg nodig. En als je kijkt naar hoe Nederland er nu uitziet, dan denk ik bij mezelf... nou, het kan allemaal een stukje sterker, een stukje socialer. En misschien, en ik denk dat ik daar ook mijn plek aan te danken heb... ik straal dat optimisme uit en ik wil zo graag al die andere mensen ook met mij meenemen... dat we van dit prachtige land een nog mooier land kunnen maken. U denkt dat u zo hoog gekomen bent uh, dankzij uw manier van werken. Zou het misschien ook een rol gespeeld kunnen hebben dat u... ...allochtoon bent en vrouw? Ik heb daar geen enkel probleem mee. Als het zo is dat uh, mijn partij denkt dat ik uh, op een goede manier onze boodschap kan uitdragen... ...en hé, hey, ik ben ook nog eens een keer een Nederlandse, Surinaamse... ...prima, geen probleem, moet je niet moeilijk over doen. DGD-bonus, um, oud-diplomaten en hoogste binnenkomer op de lijst van de Partij van de Arbeid. Waar gaat u het verschil maken? Waar ik het verschil ga maken, dat gaan we nog even als team in de nieuwe fractie denk ik, uitmaken. Ik ben voorlopig heel erg blij met deze hoge plaatsing op de lijst van Diederik Samson. klinkt echt als een diplomaat. Vind je? Ja. Is dat een vraag? Nee, dat is eigenlijk een constatering. <laughs> Oké, okay. 26 jaar oefening. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat helpt dan in elk geval. Maar u hebt die plaats ergens aan te danken. En waar hebt u die aan te danken, denkt u? Ik denk dat ik die plaats te danken heb aan het feit dat ik veel buitenlandervaring heb. Dat natuurlijk in deze tijd van crisis eh, het erg belangrijk is dat Nederland aangehaakt blijft bij dat buitenland op een goede manier. Dan heb ik het in eerste plaats over Europa. Maar niet alleen, ook bij de, de wijdere wereld, de internationale politiek. Eh, we hebben daar altijd een hele actieve rol gespeeld. En Ik zou graag zien dat we de komende jaren, ondanks de crisis of misschien wel eh, ook in die crisis, eh, dat vasthouden. U bent uh, de volgende op de lijst na Frans Timmermans. Tot nu toe altijd buitenlandwoordvoerder en buitenland expert van de PvdA. Uh, bent u voorbestemd zijn opvolger te worden? Uh, Mark Twain zei al, uh, voorspellen is moeilijk. Uh, zeker als het om de toekomst gaat. Ik zou me daar niet over willen uitlaten. Kijk, uh, de portefeuilles... Ja, het, is, het is bekend dat hij weg wil. De portefeuilles die gaan allemaal nog verdeeld worden. Dus uh, of ik buitenland ga doen, dat is nog niet eens besloten. Laten we daar dus ook niet op vooruit lopen. Maar u wordt vast geen woordvoerder dijkbewaking? Haha, dijkbewaking. Uh, maar daar zit een heleboel tussen. Tussen die dijken. Er zit een heleboel tussen. Dank u wel. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Na jaren onderhandelen zijn ze eruit. Er komt een nieuwe zeesluis bij Uimuiden. Daar spreek ik straks over met verantwoordelijk wethouder Ossol van Amsterdam. Eerste verkeersinformatie: Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Ja, het is nog rustig op de weg. Dat is uh, ja, meestal zo op vrijdagochtend. Uh, dus uh, ja, het zijn nog helemaal geen files eigenlijk. Wat verwacht je verder voor uh, Nou, We verwachten een rustige ochtendspits. De hele week uh, verlopen de ochtendspitsen al minder druk dan gebruikelijk. Dat verwachten we nu ook uh, rond Utrecht. Er staan wel een paar files zo rond half negen. En ook uh, na de ochtendspitsen rond Maastricht... bij de langdurige werkzaamheden daar, op de A2. Rond half negen staat er zo'n 30 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Too. She reads tiny Nassar books and books on Jesus, too. She sings epic and rallies with smart tunes. Go sing blauwtun met elephants het is 9 minuten voor 7 u luistert naar het NOS radio 1 journaal na jaren van onderhandelen is de financiering rond van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden dat een nieuwe bredere sluis nodig is, daar was eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar ja, wie betaalt welk deel? Dat heeft de discussie met name lang bepaald. Maar nu is de spreekwoordelijke kogel dan toch door de kerk. Freek Ossel, wethouder Zeehavens in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U kreeg gisteravond groen licht Van de minister? Ja, dat klopt. Gisteravond uh, laat uh, kregen we groen licht. De minister ging akkoord met uh, zeg maar de de, de, de eindafspraak die ze met elkaar gemaakt hebben en dat is natuurlijk verheugend nieuws. Ja, wat betekent het? Hoe is het, hoe is het geld verdeeld op dit moment? Uh, ja, nou, het gaat over echt veel geld. Uh, de investering is ongeveer 850 miljoen euro uh -huh. en daarvan uh, neemt uh, de, uh, de, de het Rijk ongeveer uh, 500 uh, miljoen. Uh, uh, uh, 500D, nee, 574 miljoen, het is nog even vroeg. <lacht> euh, voor, voor, voor zijn rekening. En wij betalen maximaal, ik zeg maar na, het dus maximaal iets van 129 miljoen. Ja, u heeft daar uh, een rem op gezet. Dat klopt, ja. Dat heet dan een cap. Dat betekent gewoon ja, dat als je een kurk erop zet, zegt maar, dit moet het zijn. Uh -huh. En het mag echt niet meer worden. U heeft geleerd van de Noord-Zuidlijn, begrijp ik. Dat klopt helemaal, mevrouw. Ja. Uh, straks meer over de financiering. Even terug naar de noodzaak van die nieuwe sluis. Uh, waarom is die nodig? Nou, het belangrijkste is dat die sluis bijna 100 jaar oud is. En dat betekent dat je hem op den duur moet vervangen. De kans dat, het, uh, uh, ja, dat er dingen misgaan wordt groter. Mm -hmm. Dus vervangen is het allerbelangrijkste. Daar begint het mee. En als je dat doet, dan moet je dat eigenlijk doen op een manier waarop je de markt ook uh, faciliteert. Dat betekent, die schepen worden groter. En dat betekent ook dat je die sluis groter moet maken. En breder ook. En breder, ja precies. En daar gaat het meeste geld in zitten? Of? Daar gaat, nee, het meeste geld gaat zitten in de vervanging van de oude sluis. Mm. Uh, dat is echt de hoofdmoot. En het deel dat gaat over het uh, sneller doen en het uh, groter maken... dat is het deel zeg maar, wat Amsterdam betaalt. Oké. Okay. Nou zijn er critici die zeggen, uh, het is een enorme investering... u geeft het zelf ook al aan, ja. rond de 850 miljoen euro. Critici zeggen, laat die paar cruiseschepen en grote containervaarschepen... nou gewoon naar Rotterdam gaan. Ja, nou ja, ik moet er altijd een beetje wel lachen... Die paar schepen, kijk uh, Amsterdam is de vierde haven van Europa. Uh, en uh, wij concurreren Rotterdam eigenlijk niet, we, we vullen elkaar aan. En uh, dat betekent dat wij de grootste cacaohaven zijn, de grootste benzinehaven. Mm. En uh, die cruiseschepen, ja, die gaan heus niet via Rotterdam uh, naar Amsterdam toe. Een enkeling misschien wel, maar die gaan dan gewoon ergens anders naartoe. Ja. Dat willen we niet. Nee, dat begrijp ik. Maar Amsterdam heeft dat geld toch helemaal niet? In mei heeft Amsterdam bekendgemaakt, gemeente, dat er extra weer bezuinigd moet worden. 144 miljoen bovenop 208, die al tot 2014 gerealiseerd moet worden. Waar haalt u het geld vandaan, Ja, dat, dat klopt dat wij. Uh, net als in de rest van Nederland, andere gemeenten dat ook moeten doen. Wat we nu doen is de gemeente zegt wij schieten dat geld voor. Wij investeren. En tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat die haven ook meer kan verdienen. Want dat betekent gewoon dat we ook meer omzet maken. Nou, dat meer verdienen, daarmee betaalt de haven dat aan ons terug op de langere termijn. Dat is in feite gewoon een investering. Ja, dat is een interessante constructie. Want u heeft het dan over de langere termijn. Over hoeveel jaar is dat geld terug dan? Dan praten we over een jaar of tien. Dus dat is een afzienbare termijn een beetje normaal voor dit type lening. Het is niet dat uh, Amsterdamse inwoners, inwoners van Amsterdam... daar binnenkort weer een bezuiniging over hebben. Nee, dat is niet de bedoeling. Goed. Freek Ossel, wethouder Zeehavens in Amsterdam. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bij mij Geert Kluk. Goedemorgen. Goedemorgen. In de ochtendkranten veel aandacht voor de kandidatenlijsten van GroenLinks... en de PvdA trouw schrijft dat de lijst van GroenLinks vooral leunt op ervaren politici... Op plaats twee staat dit keer geen jonge hond, maar een gepokt en gemazeld mastodont... De 57-jarige Bram van Oik. De AD schrijft uitgebreid over de kandidatenlijst van de PvdA. Met koeieletters staat op de voorpagina roddel en achterklap... over kieslijst Splijt PvdA. Meerdere Kamerleden zouden hard afgeven op voorzitter Spekman... en partijleider Samson. Ja, ze zouden respectloos zijn omgegaan met de afvallers. Gepasseerde sociaaldemocraten trekken het gezag van Spekman en Samson ernstig in twijfel. Het AD citeert een anonieme parlementariër. "Samson is geen echte leider of manager. Hij heeft maar drie adviseurs. Diederik, Diederik en Diederik. De aanpak van valse facturen faalt. Er wordt nauwelijks opgetreden tegen bedrijven die andere bedrijven oplichten... door een factuur te sturen die helemaal niet bestaat. Alleen al in de eerste vijf maanden van dit jaar... kwamen er 12.000 klachten binnen bij de fraude-helpdesk. Dat zijn er duizend meer dan over heel 2011... Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Er is afgesproken dat nog dit jaar wordt begonnen... met het blokkeren van rekeningnummers van oplichters. Volgens de Fraude Helpdesk moet er een centraal meldpunt komen... die de aangiftes kan behandelen. Een woordvoerder zegt die 12.000 aangifte... kan ik niet zomaar even bij de gemeentepolitie dumpen. Tienduizenden mensen krijgen de komende jaren te maken met meer geluidsoverlast door goederentreinen. Blijkt uit berekeningen die het meetinstituut Geluidsnet maakt op verzoek van de Volkskrant. Vooral omwonenden van spoorlijnen in het oosten van het land... staat s ochtends vroeg en s'nachts een forse toename van het goederenvervoer te wachten. De komst van de extra treinen is het gevolg van twee ontwikkelingen in de Randstad. Het Rijk verwacht een sterke toename van het goederenvervoer... en er zijn plannen om het spoorboekloos rijden in te voeren. En dat zou ook een toename van het aantal treinen betekenen. Het ministerie van Infrastructuur zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken als de geluidsnormen worden overschreden komen er geen extra treinen. Nou, het is misschien nog een beetje vroeg voor... maar mocht u zin hebben in gratis taart... dan moet u het volgende bericht in het AD even lezen. De krant schrijft namelijk over een initiatief van de gemeente Den Haag... die een taart beschikbaar stelt voor bezoekers van bejaardentehuizen. Voor ieder bezoek aan de bejaarde vader of moeder... wordt een stempel op de stempelkaart ingevuld. Na 28 stempels is hij vol en krijgt de familie een taart. De gemeente wil ermee bereiken dat de bewoners van tehuizen... wat vaker bezoek krijgen nu krijgen veel oude mensen hooguit één keer per week visite. Gert, dank je wel. Sympathiek initiatief in het AD valt het te lezen vanochtend. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur bellen we even met Nieuwe Gein. Hoe gaat het daar? Mensen zitten zonder stroom. Maar liefst 17.000 huishoudens. Komt allemaal door de blikseminslag en het slechte weer van gisteren. Verder nieuws over die aanval door de Taliban in Afghanistan, in Kabul. En natuurlijk het laatste nieuws over het eurooverleg. Ik zou zeggen, blijf luisteren.